1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, hebben Een gesprek zometeen met de man van British Telecom. die verantwoordelijk is voor alle communicatie hier. Ja, en we spelen een nieuwe ronde van de Nieuws- en Sportquiz. en dat doen we vandaag met Sander Rechtuit uit Amsterdam. Nu is het NOS Nieuws. Hier is Jan van der Putten. In de wijk Kanalen-eiland is asbest gevonden in een flat die net was schoonverklaard. Dat gebeurde per toeval toen Nieuwsuur met een asbestdeskundige door de wijk liep. De flat waar het om gaat was gerenoveerd en de bewoners waren teruggekeerd. Een verslaggever van Nieuwsuur belde bij een van de woningen aan. Mag ik u nog wat vragen mevrouw? Want wij komen nu net buiten en de heren zien dat hier drie platen met asbest zitten. Wist u dat? Nee. Deze platen, dat is asbest. Heeft u nooit verteld. Nee, dat is mij niet verteld, nee. Het huis is eigenlijk weer veiliggesteld en ik kon er weer in. De asbestplaten zitten aan de balkons. Er kunnen vezels vrijkomen als je er bijvoorbeeld met je balkonstuur, stoel tegenaan zit. De flat die in Nieuwsuur met de asbestdeskundige is bezocht... ligt niet in het geëvacueerde gebied, maar ernaast. De Utrechtse burgemeester Wolfsen reageert vanavond in Nieuwsuur op de bevindingen. De problemen met chemicalietanks van het bedrijf Otviel in de Botlek zijn groter dan gedacht. Deze week moest het bedrijf vijf tanks leegpompen om de koeling en blusapparatuur aan te passen. En uit test is nu gebleken dat vijftien andere tanks ook moeten worden geleegd en schoongemaakt. Vorige week legde de Milieudienst Rijnmond Otviel gedeeltelijk stil, omdat er gevaar was voor de omgeving. Als vandaag blijkt dat de veiligheid nog steeds onder de maat is, volgen verdere sancties. China censureert de berichtgeving over de verwoestende storm... die Peking en omgeving afgelopen weekend trof. Het Chinese blad Southern Weekly werd deze week gedwongen... om vier pagina's met nieuws en achtergronden over de ramp te schrappen. Kranten moeten van de regering schrijven over positieve aspecten... zoals de reddingsoperatie. En op de Chinese Twitter worden berichten over de ramp geblokkeerd. In de afgelopen dagen twitterden Chinezen... dat er waarschijnlijk honderden doden zijn. Het officiële dodental staat op 77.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 Een automobilist van 19 uit Oosterwolde in Friesland... is aangehouden omdat hij auto reed met een vriend op de motorkap. Die lag daar even te zonnen, terwijl ze wachten voor een brug. En toen ze weer verder konden, reden ze een fietsende vrouw aan, zegt de politie. En uh, toen hij de brug over was en enkele meters daarna... Uh, ja, toch uh, in een gevaarlijke situatie terechtkwam. Want uh, doordat uh, zijn vriend nog op de motorkap lag... was zijn zicht uh, eigenlijk uh, heel erg beperkt. En hierdoor raakte de bestuurder een, een, een fietster. En die kwam hierbij ten val. De vrouw raakte niet ernstig gewond. Omstanders waarschuwden de politie die de mannen even later aanhield.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 Diergaarde Blijdorp biedt gorilla Bokito voor een recordbedrag ter adoptie aan bedrijven aan. Die kunnen het dier een jaar lang sponsoren voor 100.000 euro. Volgens de dierentuin zijn er al geïnteresseerden. Blijdorp heeft sinds vorig jaar zomer een adoptieprogramma. De prijzen voor een dier beginnen bij 2700 euro voor een rotseekhoorn. En voor Bokito wordt uitzonderlijk veel gevraagd, omdat hij zo bekend is. Bokito werd in mei 2007 wereldnieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte... en een bezoekster meesleepte en ernstig verwonde. Artis in Amsterdam heeft al langer een adoptieprogramma.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 ABB-verkeersinformatie, hier staat ruim 40 kilometer file. Daar zit ook vakantieverkeer bij. De meeste vertragingen heeft verkeer in het midden van het land. De opvallende files staan op de A27, Gorkum richting Breda... voor knopend sint anderbos 4 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zolle voor Amersfoort 4. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A28 van Zolle naar Amersfoort... daar staat tussen Afrit Ermelo en Amersfoort 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht...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 De Spelen van Londen worden ook wel de Social Olympics genoemd, vanwege al het getwitter en Facebook. Lauro van British Telecom is er verantwoordelijk voor dat alle lijntjes aan elkaar zijn geknoopt. Althans, dat hopen we. Ja. Nu is het verhaal van fotograaf Jeroen Oerlemans. Hier zijn Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Want die Nederlandse fotojournalist, Jeroen Oerlemans dus, is gisteren bevrijd. Samen met zijn Britse collega John Cantley. Hij was ontvoerd in Syrië. Hij stelt op dit moment in een ziekenhuis in de Turkse Antalya. Correspondent Bram Vermeulen sprak met Oerlemans in Antalya en vroeg hoe het met hem gaat. Het gaat heel erg goed naar verhouding. Ik heb heel erg veel geluk gehad. Ik ben gewond geraakt, maar eigenlijk geen vitale delen. En het, uh, ja. Ik zie nog wat pleisters op je, op je heup zitten. Daar, daar ben je geraakt. Hoe ben je gewond geraakt? Uh, we zijn uh, bij een vluchtpoging uh, zijn we beschoten door uh, een hele hoop jonge, jongens met, uh, met klasnikov. En uh, wonder, bovenwonden ben ik maar één keer geraakt in mijn heup. Uh, en de kogel is uh, ja, dwars in mijn spieren heen gegaan. Heeft geen vitale deling geraakt. En uh, ik, uh, ik loop eigenlijk alweer zoals uh, ik deed ongeveer. Waar is het misgegaan? Jij bent de grens vanuit Turkije hier vlakbij naar Syrië overgestoken en toen?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 Uh, nou, het waren allemaal buitenlandse strijders. Uh, van wat ik ervan kon beoordelen. Uh, jongens uit Afrika, jongens uit, uh, uit uh, Pakistan, Bangladesh, Tsjechenië wellicht. Uh, ja, eigenlijk uh, all over the world. Ja. En ik, ik zeg jihadistisch, maar het is misschien een beetje verwoordend. Maar uh, jihadistisch is eigenlijk iedereen die in Syrië tegen Assad vecht. Ja. Alleen dit waren extremisten en geen jihadisten. En wat wilden zij met jou? Uh, in eerste instantie wilden ze alleen... Checken of wij uh, daadwerkelijk diegenen waren die we zeiden dat we waren, uh, namelijk journalisten. Zij dachten dat wij CIA-agenten waren. Uh, ook uh, aan de hand van onze bepakking en uh, weet je, we hadden toch wel dingen bij ons: uh, scherven weer in de vesten, dat soort dingen. Waar je zou uh, kunnen afleiden dat we misschien uh, ja, CIA-agenten waren. Maar uh, uh, ja, we hebben gewoon uh, in eerste instantie uh, we gewoon vertrouwd dat zij binnen uh, een korte tijd zouden zouden kunnen zien dat wij inderdaad diegene waren die we zeiden dat we waren, namelijk journalisten. En uh, uiteindelijk uh, is, is het hele plaatje omgeslagen en, en, en bleek dat ze daar eigenlijk niet zozeer in geïnteresseerd waren... maar dat ze ons gewoon voor losgeld uh, wilden gaan verkopen. En hoe uh, ben je daar dan vastgehouden en, en wanneer besloot je om te vluchten? Ja, we zijn uh, al, al vrij snel in een soort uh, voorraadtent in dat kamp uh, ge gegooid waar we vastgeketend werden aan andere gevangenen... waarvan zij zeiden dat het uh, verraders waren informanten voor Assad... en jongens die zeker de kogel zouden gaan krijgen. Daar werden we aan vastgelegd. Dat was, uh, dat was op zich uh, een redelijk uh, beangstigende ervaring. Want je denkt, van, ja, op het moment dat het met hun geassocieerd wordt... dan, dan gaat mij dat misschien ook wel gebeuren. Uh, ja, goed, in die tenten hebben we eigenlijk een, een volle week doorgebracht. Uh, nauwelijks daglicht gezien... Uh, uh, heel af en toe even eruit gehaald. En, en, en, en ja, we hebben daar gehandboeid en geblinddoekt. We hebben daar zeven dagen uh, gelegen op ons matrasje. Met zoveel gewapende mannen om je in waarom besluit je dan toch uh, om, om te vluchten? Ja, dat hebben we de tweede dag besloten. Omdat we eigenlijk. Uh, in eerste instantie dachten we dat we dus wel uh, binnen de korte keren vrijgelaten zouden worden. Omdat we ontdekt zou worden dat we journalisten waren. En toen duidelijk werd dat. Uh, dat dat zij dat eigenlijk ook wel wisten, maar dat het daar nou niet om te doen was. Maar dat het misschien wel om losgeld zou kunnen gaan. Toen dachten we, van, nou, we willen... Als we één ding niet willen, dan is het, dan is het uh, verdwijnen en ergens... door een de al qaeda achtige militie uh, uh, ja, op YouTube uh, afgemaakt worden. Uh, het is wel dus we hadden zoiets van, uh, ja, hoe dan ook, we, we, we moeten hier weg. En, en, en, en we kunnen het beste in de eerste tijd dat we gevangen zijn genomen, kunnen we dat proberen. Want dan, dan zijn misschien de, de mogelijkheden nog daar. En als we hier weggevoerd worden, dan komen we, dan komen we er nooit meer uit. Yes. Dus daarom hebben we vrij snel besloten om ontsnappingspoging te wagen. En toen? Ja, die ging, ging gierend fout. We hebben de eerste 300 meter, werden niet ontdekt. En, en, en, en vervolgens waren ineens mensen die we van tevoren niet hadden gesignaleerd... Die,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 Ja, ik, ik denk dat het de jongens van het Vrije Syrische leger zijn geweest. Eigenlijk moet zeggen dat alle gebeurtenissen zich zo snel vertrokken vertro, dat we daar nooit helemaal de vinger op hebben kunnen leggen. Maar uh, ja, het waren vier nogal uh, imposant uitziende mannen met uh, Kalashnikovs... Die, die, uh, die iedereen overbluffend ons dan Tentenkamp hebben uitgesleurd... en ons in een auto hebben gepropt en al, al schietend... en, en, en, en, en, en de jihadisten bedreigend uh, weg zijn gescheurd. Het is al als film, hè? Ja, het is, het, is een, het is een bizarre film. Het verhaal van uh, Jeroen Oerlemans, die dus uh, op dit moment in uh, Turkije is. Uh, in Antakya, om precies te zijn. Niet Antalya, ik had mijn bril alleen nog niet gepoetst voor deze Spelen. Um, u hoorde hem in een bijdrage van Bram Vermeulen. Ja, de Spelen in Londen uh, worden nu al de Social Olympics genoemd. Uh, eergisteren hadden we een, uh, een hele mooie persconferentie... waarin Sebastian Coe was en uh, Danny Boyle en alle grote mannen. En toen werd het eigenlijk voor het eerst Social Olympics genoemd. En dat schijnt het dan ook te zijn, want vier jaar geleden... Zo'n social media nog in de kinderschoenen. Uh, nu heeft bijna iedereen een smartphone of een tablet. En daar moet natuurlijk ook in worden voorzien. Uh, BT, voormalig British Telecom... Uh, zorgt ervoor dat er onbeperkt kan worden getweet en gefaceboekt. Althans, dat hopen we. Bij ons is aangeschoven uh, Roel Lauf, uh, Welkom, lid van de raad van bestuur van, uh, van British Telecom. Uh, dit lijkt me een geweldige monsterklus. Want uh, ik uh, herinner me bijvoorbeeld Champions League Chelsea. Dan is er niet te bellen. Want dan zit iedereen te bellen en te doen. En, dan is het, ja, en dit is toch veel en veel groter. Hoe kunnen jullie erin voorzien? Nou, allereerst moet ik zeggen, uh, wij doen niet mobiele telefonie. Mobiele telefonie is het enige stukje wat wij niet doen. De mobiele operators die plaatselijk uh, in het uh, uh, UK vertegenwoordigd zijn. Maar wij doen wel alles via de wifi. Wat je zult zien is uh, in het Olympische Park en uh, de venues... is voor de eerste keer wifi. Dat is high density wifi. Überhaupt uh, de eerste keer dat het op deze schaal wordt, uh, wordt uitgerold... En uh, wij zien al tijdens de, de oefeningen uh, die we gehad hebben en tijdens maandag en woensdag zijn de rehearsals geweest voor de uh, openingsceremonie. 60.000 man al in het, in het stadium, dat men onbeperkt video kon streamen zelfs, wat, uh, wat fantastisch is. En je ziet dan ook dat inderdaad Facebook en Twitter uh, door iedereen uh, bekijken wordt en enorm veel tweets de lucht ingaan. Is het uh, beheersbaar? Met andere woorden, hebben jullie enigszins zicht op hoeveel het nu gebruikt gaat worden? Want het, het explodeert, lijkt het wel. Ja, um, op dit moment zijn er management tools die wij natuurlijk uh, ingezet hebben... die uh, op elke seconde informatie beschaffen waar, uh, uh, hoeveel tweets, hoeveel bandbreedte er gebruikt wordt... hoeveel door uh, video's opgestuurd worden via Facebook of wat, uh, wat dan ook. En het geeft je op een gegeven moment inzicht in wat zijn de periodes dat er enorme volgende stappen gaan, gaan gebeuren. Wat zijn de periodes dat, uh, dat er downtime ook, uh, ook is. We kunnen het dus linken aan onderwerpen. Dus inderdaad voor Danny Boyle. Wat we gedaan hebben is we hebben gezegd van joh, we hebben jouw uh, openingsceremonies uh, op maandag en woensdag gevolgd. En we konden aan hem laten zien wanneer dus mensen opeens gingen tweeten of Facebook uh, activiteiten gingen doen. Zodat ze konden zien van ja, is het misschien niet interessant? Of is het juist misschien heel erg interessant en dus ze we wel op dat moment verder gaan. Ja, alleen kon je niet nagaan of, het, of ze het interessant of oninteressant vonden. Dat dus. zou je ook nog kunnen doen. Je kunt die mensen op dat moment natuurlijk vragen. Dus, ja. Plus wat je ziet, je kunt de tweets analyseren. Wij hebben de social media group die dus die tweets volgt en die dus woorden eruit haalt. En op een gegeven moment zie je dat bepaalde woorden heel erg snel, uh, heel vaak voorkomen. En dan weet je dus wel degelijk of het positief of negatief is. Maar was er een trending topic uh, naar aanleiding van de opening -cirum? Ja, dat was het eindje en daar kan ik helaas niks over zeggen. Dus, uh, maar het was, was niet dol. Ja, ik ben ik, geweest bij de opening, hè, maar je mag niks zeggen. Dus, ik mag niks zeggen. Nee, nee, ja, jij ook niet. Dus nee, we mogen nee, beide niks zeggen. Nee. Dus, uh, nou, dat ja. staat redelijk in het begin, denk ik. Ja. We zullen het vanavond zien. <laughs> dus, uh, er ja, ja, ja. zijn er ook aantallen van te noemen. We hebben jullie prognoses gemaakt? Want dat vinden mensen natuurlijk altijd leuk om te horen, hoe gigantisch dat dan is. Uh, ja, natuurlijk. Uh, dat, dat kun je op een aantal manieren doen. Je moet nog even zeggen: van uh, oké, okay, in, in het stadion zitten 80.000 uh, man. Die 80.000 man die gaan un, un percentage van een percentage ervan mee uh, uh, video recorden en die versturen. Gelukkig niet allemaal, dan zie je iedereen met zijn cameraatje zitten en er wordt verder niet, uh, niet gekeken. Dat doen we analyses op uh, bij voetbal. Uh, Superbowl, eerste keer dat er high density wifi is gebruikt. En die analyses, daar gaan we nog eens een keer zelf goed naar kijken. Daar doen we een percentage op voor de, voor de zekerheid. En dan weten we ongeveer wat we nodig hebben. En hoeveel is dat dan? Nou, dan denken we dat er op een piekmoment meer dan de helft van de mensen kan uh, gewoon doen wat ze, wat ze willen. Uh, en wij kunnen 60 giga informatie per seconde kunnen wij versturen. Dat is ongeveer gelijk aan uh, 3.500 foto's per seconde. Foto's die een fotograaf verstuurt, dus raw material. Ja. Want er zijn sporters die hebben gigantisch veel volgers, hè? Ja. Ik heb er geen één. Hoeveel heb jij er, Jack? Ik heb uh, 19.000 ongeveer. Oh, nou. Ja. Uh, ja. Nou, ik, ik, ik, heel, heel ik twitter niet maar, zo heel erg. Veel uh, LeBron James, meer dan 11 miljoen. Ik Kijk, die uit. wint. Ja. Ja. Ja. Maakt dat nog wat uit, eigenlijk? Nee, uh, op zich niet. Dus uh, hij, hij tweet of er wordt getweet uh, op dat moment. En het volume. Kijk, je moet gewoon naar het totale volume kijken. Of het bij één persoon uitkomt of niet, dat maakt verder niet, uh, niet uit. Hoe genereren jullie het geld? Als British Telecom, uh, en, en überhaupt bedrijven zoals British Telecom, uh, genereren jullie geld vanuit wifi? Uh, wifi is niet altijd uh, gratis. Je moet je realiseren dat iemand met een abonnement wifi erbij krijgt. Maar dan verkoopt hij wat wij noemen een bundel. Databundel. Een databundel. En de, daar uh, zit een stukje uh, onkosten in en daar zit een stukje marge in natuurlijk ook. Dan uh, een hele andere vraag. Je hebt in het Nederlands handbalteam gezeten. Ja, hoe lang geleden? Heel lang geleden. Dat was ook nog heel wat jaar. Er waren gekomen. geen handballen met veters in. Hè? <laughs> nee, die waren. Uh, maar wanneer was het ongeveer? Uh, ja, wat een stem in de vraag. Dus dat was uh, uh, een jaartje of uh, 32 geleden. Oké, okay. niet met zondaar en zo. Dat was er weer, nee, weer denk ja, nou, ik. Ik ben redelijk abrupt gestopt met mijn uh, handbalcarrière. Maar kriebelt dat dan niet? Had je nu niet liever gewoon 30 jaar in de tijd terug willen gaan... en hier uh, vanavond bij de parade op willen lopen? Of is dit mooier wat je nu nee, doet? Nee, kijk, het, het, het, het, het, het, helaas lukt dat niet, maar zeker niet op de leeftijd die, <laughs> ik, die ik heb. Wat Wels wist, was een, voor mij een extra reden om eh, graag de job zeg maar, aan te, te nemen. Ik heb altijd wel een verbinding met sport gehad. Zeker als je op, op hoog niveau gesport hebt zelf. Um, en om dan in zoiets te mogen voorzien... Dat ook zelfs die atleten in de athletic Village waarin ze, ze zitten... Uh, nu naar ons schrijven en zeggen naar nou, de beste locatie die we ooit, uh, ooit gehad hebben. 100 megabit uh, per seconde uh, kunnen we data besturen. We hebben wifi, alles wat er ook is. Dus hun daarin te, te voorzien, dicht bij die sporters te zijn. Uh, het, ik heb het voorrecht dat ik uh, elke locatie mag zijn, overal naar binnen mag. Allerlei dingen moet, uh, moet doen. Want als er een probleem is, moet je er snel bij zijn. En dat betekent dat je iedereen en alles kunt zien en een hand kunt geven. En dat is gewoon gaaf. Waarom wordt iemand handballer eigenlijk? Omdat zijn familie, uh, zijn broertje, uh, zijn broer ook aan het handballen was. Zijn vader een team coachte, en, uh, en dat was eigenlijk de enige reden. Ja, ja want het is, het is ook wel een specifieke sport, hè? Een beetje geniepig ook af en toe aan die cirkel? Nou nee, ja, ik denk niet dat het geniepig is. Het is wel fysiek. Het is ja. wel, uh, en ik denk dat het alleen maar fysieker geworden is. Als ik nu naar nou wat wedstrijden kijk, en ik heb wat handbalwedstrijden in het Olympic Park uh, gezien ook. Het uh, is alleen maar fysiek geworden. En, uh, ik had wat collega's meegenomen. En die zaten me inderdaad ook zo aan te kijken. Zo van, Joh, heb je dat echt gedaan, vroeger? Dat, uh, <lacht> ik ben nou toch zo rustig. Ja, dat af, Neem je daar dan nog iets van mee in, in, je, in je carrière als, uh, als, als, als topman bij British Telecom? Ja, absoluut. Wat, wat je meeneemt, en dat heeft, staat los van handbal, denk ik. Dat staat een mentaliteit om te winnen. Competitie. Competitiedrang. Uh, Teamsport. Je, wilt, je, je werkt als een team, je werkt niet als een individu. Met andere woorden, je zorgt dat het team om je heen goed functioneert... en dan ga je ook naar een betere prestatie toe uh, als geheel. Uh, ja, En, en, en onder druk kunnen presteren, dat, op moment, dat maak je ook wel... Dat zijn allemaal aspecten die je denk, als sporter mee kunt nemen op de Heel no. Even terug naar, naar verbindingen. Uh, wanneer zijn de spelen geslaagd? Spelen zijn geslaagd voor ons uh, als er aan twee dingen is, is voldaan. Eén is uh, uiteraard dat uh, het hele Olympische uh, circus uh, op een goede manier uh, uh, wordt afgerond. Dat betekent dat uh, partijen zoals jullie wat we samenvangen onder OBS, Olympic Broadcast Services... Ja. Um, de juiste fiets krijgen en dat betekent dat alles overal uitgezonden kan worden. Maar dat de atleten ook op een gegeven moment precies weten wat ze, waar ze zijn, waar ze staan, wat ze moeten doen. Dat de uitslagen op het juiste moment aankomen. Dat security goed gaat, de London 2012 website die wij hosten, dat dat allemaal goed, goed is. Dat is de ene kans, de Olympische Circus. Maar je kunt je voorstellen dat de druk op de normale activiteiten enorm is. Dit is iets wat gewoon natuurlijk een enorm piekmoment is. En dat kan ervoor zorgen dat er enorme druk op de andere activiteiten staat. En voor ons zijn de spelen alleen geslaagd als die er geen last van krijgen. Als bedrijven gewoon door kunnen werken. Als normale zaken die, die wij ook regelen ook gewoon doorgaan. Gewoon door um, dan, dan zijn we goed bezig geweest. Ik verwacht een piekmoment. Dat moment waarop je zegt, nou dat is het moment. Als, het, als we daar doorheen zijn, dan, uh, dan hebben we goud. Ja, nou, die, dat verschuift. Uh, zes maanden geleden zei ik, is de openingsceremonie. Uh, Met name omdat we dan dus uh, 80.000 man in het park hebben, wifi. En, hoe, en, en het is nog nooit vertoond. Op deze, deze hoeveelheid mensen in het park wifi aan, aanbieden... die dan ook zonder problemen, wat je vaak bij andere stadions wel hebt... je kunt gewoon niet aanloggen, wat jij ook zei. en een voetbalmatch is dat je gewoon niks kunt doen. Uh, ik ben er nu inmiddels na deze week van overtuigd dat dat goed gaat... De volgende piekmoment wordt zaterdag. Zaterdag is de eerste keer dat in parallel de meeste venues sporten worden, worden bedrijven. Dat is twee dagen lang. Je moet je voorstellen, je kunt alles testen, maar je test het individueel. En dan op een gegeven moment komt het allemaal samen. Dat is niet te testen. Dus dat is het tweede piekmoment. Ja, en het piekmoment uh, zal denk ik nog steeds zijn uh, 100 meter, Usain Bolt. Toch wel, hè? Maar goed, dan weet je het in 10 seconden of het lukt. <laughs> of niet? Ja, dat is waar. Ja, alles heeft zijn voordeel. Ja. Ja. Bedankt. En heel veel succes. Dankjewel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportquiz. Ja, we gaan gewoon door met die Nieuws en Sportquiz. Um, en die spelen we vandaag met uh, Sander Richtuits, Die is 24 jaar uit Amsterdam, student filosofie. Um, ja, Jack en ik zitten hier in Londen en Sander zit in Hilversum. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, het wordt een beetje een bijzondere manier van die quiz spelen, maar uh, je hebt daar niet een Google in de buurt uh, dat je gewoon al die antwoorden even snel in kan tikken, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nou ja, hij heeft het misschien wel, maar we geven hem de tijd. <laughs> nee, en, en er staat geloof ik een man met een enorme hamer achter hem, dus als hij ook maar met zijn vinger richting de computer wijst, dan, uh, dan, dan, dan wordt hij opgeslagen. 66 punten, dat is de hoogste score tot nu toe, dus daar moet je overheen. Mm -hmm. um, we gaan dat, uh, uh, kijken of dat gaat lukken. Ja, 300 euro te winnen, dat, is, dat ligt eraan de finish, ja, inderdaad. Nee, nee. Ja, te gek. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen, daar komt hij. Om te vieren dat de Spelen vandaag beginnen hebben alle kerken in heel Groot-Brittannië hun klokken geluid om 12 minuten over 9 Ja, duizenden klokken in de heel Groot-Brittannië hebben de Olympische Spelen van Londen ingeluid. En burgemeester Boris Johnson heeft het gecontroleerd. Iedereen is er klaar voor. Hier is vraag 1. Welke torenklok werd voor het eerst in 60 jaar buiten zijn reguliere uren met de hand in werking gesteld? De Big Bang. Dat is een hele lastige eerste vraag, inderdaad, maar het is goed hoor. Tweede vraag: vanavond om 10 uur Nederlandse tijd is de openingsceremonie. Dan gaat het dus echt beginnen. Toch is er dan al één Nederlander in actie gekomen, dat is Rick van der Ven. Welke sport beoefent hij? Handboogschieten is prima. Dan uh, vraag 3, dat is de sportvraag. Uh, gisteren plaatsten Vitesse en fc Twente zich voor de derde voorronde van uh, het Europa League toernooi. De Tukkers wonnen dik van het Finse FC Inter Turku. Wat was de uitslag? 5-0. Dat was goed. Zeven minuten al stond het 2-0. Leroy Fair en Glinor Plet. Vers scoorde later nog een keer en de andere twee treffers kwamen op naam van Nasser Chatli. Vitesse versloeg locomotief Plovdiv met 3-1 en plaatste zich dus ook voor de derde voorronde. De club van welke Nederlandse trainer is dan de volgende tegenstander van Vitesse? Guus Hiddink. Dat is ook goed, want die is trainer van uh, Ansi Maghaltjaskal uit uh, Rusland. Zoiets, denk ik. <laughs> Daar speelt overigens ook Samuel Eto voor het uh, armzalige salaris van 20 miljoen euro per jaar. Dan uh, vraag 5. Dat is de vraag met een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? We hebben deze gevangenis voor de Nederlandse capaciteit op dit moment niet nodig. Maar dat kan natuurlijk eind 2013. Kan dat anders uh, Fred Teven. Ja, dat is goed. Je gaat erg lekker. Dank je. Vijf goed al, hè? Gaat ja, helemaal hoor. goed. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil een Nederlandse gevangenis van een jaar langer verhuren. Uh, een gevangenis een jaar langer verhuren aan België. Daarmee geeft hij gehoor aan het verzoek van minister Turtelboom van Justitie in België. In welke plaats staat de gevangenis die nu al door België wordt gehuurd? In Tilburg. Helemaal goed. Studeer jij wel of lees je gewoon ja. alle nieuwsbrieven Nee, ik heb wel ergens niet meer snel doorgenomen. We <laughs> gaan <laughs> naar de laatste vraag. Tot nu toe 100 score. scoren. Hartstikke goed. Er kunnen nog vier punten bijkomen. Je krijgt de aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wat wordt hier bedoeld? Dus het is een onderwerp. Hè. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. En uh, dan komen hier de aanwijzingen. Okay. Vier. Ik heb ideeën. 3. Spanje heeft mij onlangs gered. Twee. Ik ben begonnen als boerenleenbank. Stop. Uh, de Rabobank. Nou, dat kunnen we niet uh, fout rekenen. De slogan van de bank is uh, een bank met ideeën... Want die eerste aanwijzing die was nog voor iedereen uh, op, van toepassing eigenlijk. Uh, de rabobank wielerploeg bleef een teleurstellende tour. Gelukkig vond de Spanjaard Sanchez toch nog een etappe. Eind 19e eeuw is de, de bank begonnen als een verzameling van kleine boeren leenbanken. Inderdaad, de Rabobank... Jij hebt er acht goed. Ja, acht, hè? Ja, dus je hebt uh, negen goed om in ieder geval op dit moment aan de leiding te gaan. Maar ik denk dat jij voor een stuk of vijftien gaat. <lacht> ik, denk ga ik, zo. Door, ik ga er ik ga er Heel goed, we komen er direct op terug. Tot zo. Sander. He, he got the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Kate Bush. En voor degenen die het niet weten, Babushka is grootmoeder in het Russisch. We gaan deel 2 van de quiz spelen Doen we met Sander Richtuit, 24 jaar uit Amsterdam. Student filosofie en politicologie en hij volgt het nieuws ook aardig hebben we net gemerkt. Factor 8, dat betekent dat bij 9 vragen goed ben je al over de hoogste score heen. Want die staat namelijk op 66, maar meer is nog beter want we spelen de quiz tot en met zondag. Sander, ben je er klaar voor? Ja. Hier komen ze 90 seconden de tijd, veel vragen. Uh, je moet het antwoord geven. De vraag moet helemaal gesteld worden. Dat zeggen we er even bij, ook voor de meespelers thuis. En als je het antwoord niet weet, dan zeg je pas. Dat zijn de enige spelregels. Okay. Zet hem op. Prima, dank okay. je. De nieuws- en sportquiz. Welke sociaal netwerk-site leed de afgelopen drie maanden een verlies van 128 miljoen euro? Uh, Facebook. Yep. Welke Rotterdamse horecagelegenheid mag ondanks een waarschuwing toch open blijven? Baba beachclub. Beach Club. Oh, welk autofabrikant roept honderdduizenden auto's terug omdat het gaspedaal kan Ford. blijven hangen? Ja, goed. 29-jarige Nederlander is opgepakt omdat hij ongeveer 100 auto's heeft beschadigd. In welk land? Uh, Spanje. Dat is fout. Italië. Welke berichten het, lag gisteren een kleine anderhalf uur plat? Uh, Nu.nl. Nee, Twitter. Wie prijkt vanaf gisteren op een Argentijns bankbiljet? Uh, pas. Evita Perron. Welke Nederlandse tennisser bereikte gisteren de halve finale in Kitsburel? Uh, Hazen. Ja. De Nederlander Jeroen Oelemans is gisteren vrijgelaten... nadat hij vorige week werd ontvoerd. In welk land? Syrië. Goed. Wie draagt vanavond tijdens de Olympische openingsceremonie... de vlag voor van... Jamaica? Oh, uh, Bolt. Ja. In welk land heeft een man zijn geld per ongeluk verbrand in de oven? Uh, Amerika. Dat was in Australië. Welke vechtsporter blijft voorlopig in hechtenis? Uh, Badhari. Ja. Meer dan 80% van de Twittervolgers van welke politicus blijkt nep te zijn? Uh, Rutte. Nee, van Haasma Buma. Voor het eerst in 26 jaar in welk land de koppositie verloren op de ranglijst van levensverwachting? Japan. Ja. De RIVM waarschuwde gisteren en ook vandaag voor welke vorm van luchtvervuiling? Smog. Dat is goed. Het dodental als gevolg van de overstroming in welk land is afgelopen weekend verdubbeld? China. Ja. Welke partij vindt dat er een maximum moet komen aan het aantal leerlingen in schoolklassen? Uh, de PvdA. Ja. Oh, dat is goed. Die zat dan in de knal, dus die tellen we mee. Wauw. Dank je. Heb je meegeteld, Jackie? Of... Uh, ik heb meegeteld, maar ik ben het les. 11. 11 nou, Dan uh, kom je tot 88 punten. Nou. Dat is uitstekend. Op dit moment de leider in de clubhouse, zouden we zeggen. Yes. Helemaal goed. En uh, blijf het volgen. En u thuis ook. En uh, ik neem aan dat mensen thuis het ook uh, met ons eens zijn. Je was een prima kandidaat. Dankjewel. En je, je gaat niet helemaal met lege handen naar huis. Uh, je krijgt uh, de kaarten voor beeld en geluid krijg je mee zometeen. En ook nog eens een keer een mooi boek geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Andere tijden sport. En nu even afwachten of je tot zondag uh, met dit aantal uh, bovenaan blijft staan. Want dan komen die 300 euro ook nog eens ja, een keer je komt. Ja, ik ga zeker luisteren. Altijd leuk voor een student. En Sander, ook voor het meedoen, hè? Ja, eh, dankjewel. Hoi. Hoi. En wij gaan naar de hoofdpunten van het nieuws.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 Verkeerzijde is dat ook de rente op spaarrekeningen is gedaald. En die daling komt vooral doordat banken zelf minder geld kwijt waren om geld aan te trekken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie Er staat in totaal 50 kilometer file. Daar staat ook veel vakantieverkeer bij. De files die opvallen op de A2 Belgische grens richting Maastricht voor Maastricht 3 kilometer. De andere kant op richting België voor Maastricht 3. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor nieuw Vennep 3 kilometer de werkzaamheden. Op de A28 Amersfoort-Zolle voor Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A28 van Zolle naar Amersfoort. Voor Amersfoort staat het nu 12 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Zolle naar Amersfoort kan beter omrijden... via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan nog een lange file op de A50. Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk wijk 11 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mark Robin Visser is met zijn sportzomerbus doorgereden naar Lemmer. Ja, dat is uh, goed dat hij dat doet, want uh, dan kunnen we hem straks ook uh, gaan volgen. Maar eerst de vlam in Londen. Ja, de vlam is in Londen. Nou, dat weten we. Tower Bridge, uh, daar is hij op dit moment na een rondvaart over de Theems... aan het boord van uh, het schip Gloriana. Uh, correspondent Arjen van der Horst uh, in Londen. Uh, jij weet alles. Wat ja. gaat er nu met de vlam gebeuren? Ja, de vlam wordt nu als een soort uh, stout jongetje opgesloten in Tower Bridge. Uh, Aanvankelijk was het plan dat de vlam door heel Londen bij het Olympisch Stadion zou komen. Dat hebben ze veranderd. Ze waren een beetje verrast de afgelopen maanden door die enorme mensenmassa's... die kwamen kijken als de vlam door een stad of dorp kwam. En toen dachten ze, ja, dat gaat straks mis in Londen als er zoveel mensen zijn. Dus wat ze nu doen, de vlam blijft in de Tower Bridge. Dan willen ze dat de mensenmassa zich verspreidt weer over de stad. En later krijgen we natuurlijk die enorme bulk van mensen richting het oosten van Londen. En ze denken zo, ze hopen zo dat er uh, minder problemen zijn met het vervoer, uh, de metro natuurlijk. Dat is toch wel een beetje de Achilleshiel van deze Spelen. En uh, de vlam zal daarna vanaf Tower Bridge rechtstreeks naar het Olympisch Park Maar gaan. hoe? Hoe gaat dat? Hoe ja, gaat dat weten we niet. Dat is, uh, dat is, uh, dat is een geheim. Uh, net zoals we ook nog steeds niet weten wie als laatste de vlam gaat dragen en de vlam gaat aansteken. Er wordt enorm gespeculeerd. Hè. Er is hier een soort uh, ja, polemiek geweest tussen twee uh, grote topsporters ja. die er om, om gingen. Ja, Steve Redgrave en Tom Daly. Uh, uh, Daley Thompson. Daley, sorry, ja. uh, Daley Thompson. Uh, Tom Daly is trouwens ook een kandidaat. Oké. Okay. Uh, uh, ja, Steve Redgrave volgens de boekies, de, de wetkantoren... maakt die het meeste kans. Want die heeft de vak al nog niet gedragen? Die heeft de vak al nog niet Daily gedragen. Deli Thompson inmiddels wel? Ja. Dus die is af, zeg maar. Dat zou kunnen. Maar, ja. maar, het gerucht gaat al, dat hardnekkige gerucht... al een week lang, dat het niet één, maar vijf mensen... Hm. tegelijkertijd de vlam gaan dragen. En dat zou betekenen dat het niet zozeer de persoon belangrijk is... maar de manier waarop ze de vlam gaan aansteken. Want uh, misschien is het je opgevallen... Waar wordt straks de vlam aangestoken in het Olympisch Stadion? Heb je nog we weten niet nee, niet. Nee, dat weten we niet. Er is geen, niet geen duidelijke plek waar dat gaat gebeuren. Misschien gebeurt het daar, daar buiten wel. Er is even nagedacht. Misschien is het wel die, die toren, hè? de Axor Mittal-toren die bij het Olympisch Stadion die stond. Die orbit-achtige. Ja, ja, dat is een soort Eiffeltoren-achtige ja. gevaarte. Nou, de, de, de man achter deze toren die heeft al gezegd: nee, dat gaan we niet doen. Het is nog één groot geheim. Maar vijf mensen, ik heb het ooit meegemaakt, twee mensen. Een, een jonge meisje, althans die als laatste naar boven gingen... en volgens, volgens mij was het Atlanta... en hem uiteindelijk aan Mohammed Ali overhandigde. Een naam die ook rondzinkt is die van David Beckham. Ja. Uh, die... ik, ik, ik zie David Beckham uh, met een heleboel dingen in verband staan. Maar niet met de Olympische Spelen, behalve dat hij vriend is van Co... en wel het een en ander heeft gedaan nou, voor de organisatie. Vergeet niet dat David Beckham een van de ambassadeurs is van Londen... en tien jaar zich heel hard heeft ingezet ja. om de Spelen hier te krijgen. Het was ook een grote teleurstelling voor hem. Hij is waarschijnlijk de enige voetballer in dit land... die dolgraag geselecteerd wilde worden voor het Olympische Elftal... Dat is niet gebeurd. Waarschijnlijk om die reden zal hij dus niet de vlam dragen. Want hij is geen Olympiër. Nee. Uh, hij krijgt wel een rol tijdens de openingsceremonie. Samen met diezelfde Mohammed Ali. Die is ook al in Londen. Die is hier? Oh. En die speelt opnieuw een rol uh, tijdens de openingsceremonie. Dat is echt een scoop van, de, van het organisatiecomité. Dat dat gelukt is. En waarschijnlijk gaan die twee samen iets doen. Wat ze gaan doen, ook dat weten we nog niet. En dan de vlam uh, moet blijven branden. Dat blijft altijd uh, een vraag voor een heleboel ja. mensen. Hè? Hoe, hoe gaat dat lukken? Zeker in een regenachtig land als dit. De vlam is al een paar keer uitgegaan hè, in de tocht door Groot-Brittannië. Um, we hebben drie maanden regen gehad nu. Gelukkig, deze week uh, lijkt het wat beter. Het wordt wat warmer ook in het land. Dat mag ook wel, want het was echt rot weer de afgelopen tijd. Ja, we gaan het zien. Vanavond gaat het beginnen. Misschien een beetje regen, maar het zal wel lekker warm zijn vandaag. Dan nog even, want wij zitten hier... Jij bent net aangekomen, Jurgen. Ik, ik ben nu twee dagen in Londen. Je beweegt je tussen zeg maar, het Holland-Heinekenhuis, waar we de uitzending hebben... en bijvoorbeeld het Olympic Park en het hotel. Hoe leven de Spelen op dit moment niet alleen in Londen, maar met name in Engeland? Of in Groot-Brittannië? Heel erg. Ik ben, ik ben verschillende plekken in Engeland geweest om de vlam te volgen. Ik was uh, een maand geleden in Sunderland, in het noorden van Engeland. En daar stonden we dan om acht uur ochtends. De vlam kwam langs, het regende dat het groot uh, En de straten stonden bomvol. Uh, dat was in de stad. Ik ben daarna nog op het platteland geweest. Precies hetzelfde beeld. En overal hebben we dit in het land gezien. Dat enthousiasme uh, voor de, de fakkeltocht en de Olympische Spelen is toch best groot. En ik moet zeggen, dat vind ik wel... Uh, verrassend, want de Britten ja, zijn is toch een ingetogen natie. Die, die, die hebben geen grote nationale vieringen zoals wij Oran uh, het Koninginnedag kennen, natuurlijk. Um, ik zag het vorig jaar eigenlijk voor het eerst met het koninklijk huwelijk. Dat er een soort Koninginendagachtige stemming in de stad hing. Dat proef ik nu ook. En dat, dat, is, dat vind ik heel bijzonder. Want nu zie je de, de Britten ook wat losser worden. Uh, wat lolliger. Wat warmer. En uh, dat zie je niet zo vaak in het land. Dus ik vind het wel mooi om mee te maken. Ja, vanmorgen het luiden van die klokken. Ik ben even bij ons het hotel naar buiten. Geloof ik, ik hoorde niemand... Ik heb zelf maar met een fietsbel even meegedaan. Ja. Nou, het is in het hele land geweest. Ja, hè? en ik zag het op Schotland, tv ook. Ja, ja, ja, en daar zag je ook klokken. weer dat enthousiasme, inderdaad. Dat iedereen ja. toch met zo'n klok nee, maar de kerk die hier bij ons, het hotel, het dichtstbij is... Dat hebben we gisteren gegeten. Dat is gewoon een pub tegenwoordig. Ja, oh, dat was ja, echt. letterlijk. Dat geldt voor veel kerken trouwens ja, in het hè? land. Ja, ja, ja. Nee, het, als je bij Big Ben stond, dan kon je het niet missen. Want dat is natuurlijk nou. een van de luidste klokken. En er was, stond ook een grote menigte vanmorgen natuurlijk. We, dus, mogen we uh, wel iets zeggen vanavond, iets over de opening. Het is een hele grote klok. Ja. Een waanzinnige klok. Uit Nederland. Ja, een Nederlandse klok. Maar, ja. waar, is, maar waar is de klepel? Ja, ja, ja, ja. 27.000 kilo weg dingen. Ik heb zelden zoiets gezien. Maar meer mogen we niet vertellen, anders moet ik mijn accreditatie ja, Maar heb jij mee. Je daar ook aan? Nou, je, je mag daar, dat, als je daar nu iets over vertelt, wat dan? Nee, als je, je al het eruit vertelt... Gegooid. Nee, nee, nee, maar je hebt zo... Je hebt, die Danny Boyle deed het heel goed. De, de grote regisseur, die eerst op de persconferentie... maar later ook in het stadion. Eerst een klein publiek en later een groot stadion toesprak. En zei, jongens, laten we dit voor onszelf houden. Ja. Ja. En dat, dat is ook leuk. En dat is ook mooi. en Zeker nu dat de, de social media ontzettend heftig zijn. En je wij spreken binnen een seconde over de hele wereld kan laten weten wat je leuk vindt en niet leuk vindt. Het is ook lekker geheim gebleven. En dat is ook mooi. Nou, het moet iets magisch nou, blijven ja. hebben. Op zich al knap dat het inderdaad al geheim we kan ja. blijven. We, we, we, we, we, we, we, we, we hebben we wat flitsen gezien. Hè? De kranten zoals de Daily Mail, die gingen op een gegeven moment een helikopter over het ja. Olympisch Stadion hangen. Dus we hebben wel wat gezien, maar hoe het er echt nou, het precies begin uit gaat is, Het begin is meer dan indrukwekkend, dat, ja. kan, dat durf ik wel te zeggen. Een hele hoop verrassingen hebben we nog niet gezien. Die heeft, hij, heeft, hij heeft nog niet al zijn kaarten uit de mouw en de, en de konijnen uit, uh, uit een hoge hoed gehaald. Uh, ik hoop dat het subliem wordt. Maar aan de andere kant, uh, want we zien hier uh, op, op, uh, op de website bij ons... Uh, zien we al uh, een beetje dat eerste schouwspel, want zo is het. Het is een landelijk tafereel en dat gaat op een gegeven moment over in iets heel anders. Dat is Imponerend en je begrijpt niet hoe daar later al die atleten terecht kunnen komen. Hoe ze dat allemaal wegkrijgen, et cetera. Maar het wordt geen Beijing. Daar ben ik 100% van okay. overtuigd. Okay. Het ja. wordt geen Beijing. Maar het wordt anders. Het ja. zal met muzikale hoogtepunten zijn. En een avond kan bij mij niet stuk als Paul McCartney er is, Dus wat dat betreft? Ja. Die gaan we krijgen. En die is er. Ja, absoluut. Ja, mooi. Dank. En we komen elkaar vast nog wel tegen deze, deze dagen. Dank je. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, van de drukte hier, de olympische drukte in uh, Londen. Uh, ja, dan bijvoorbeeld naar de Noordoostpolder. Want daar stond hij vanmorgen tussen de bieten en de uien. Mark Robin Visser. En intussen is hij verder gereden, noordelijker, naar Lemmer. Mark Robin, waar ben je? Voor de haven van Lemmer. Voor de haven Lemmer. Wij staan hier uh, bij de prachtige Nederlandse onze reddingmaatschappij. Want een gewaarschuwd watersporter telt voor twee. De hele dag wordt er al gewaarschuwd voor... Uh, Omslaand weer. Er komt nou net een uh, plezierjachtje langs. Ahoy! Hebben jullie een goede vaart gehad? Hebben jullie een goede vaart gehad? Ja hoor, zegt ze. En uh, lekker op tijd thuis. Ik ga eventjes uh, naar Zaken Dijkstra van de KNRM. Deze mensen zijn op tijd uh, binnen gaat. Deze zijn netjes op tijd binnen. Ja, klopt. Vertel eens even, wat is er aan de hand? Nou ja, de weersvoorspellingen zijn dat dusver... Uh, zien er niet heel erg positief uit. Het lijkt hier nu uh, nog redelijk goed, maar dat kan in een, in een paar seconden tot een half uur uh, zomaar omslaan. Ja, ik heb uh, met u eventjes uh, naar de lucht staan kijken en daar heeft u natuurlijk veel verstand van, dat doet u regelmatig. Ja, uh, toen ik net een half uurtje geleden hier binnenkwam, toen uh, was de lucht uh, leuk blauw en uh, de vlaggetjes die ik uh, zie aan de bootjes, die waren nog stil. Ja, en het wordt nu donkerder en het gaat een beetje harder waaien. En een beetje harder, ja, dat klinkt toch allemaal een beetje vaag. Ik weet dat het KNMI bijvoorbeeld voor het oosten van het land... ...inmiddels een waarschuwing heeft afgegeven. Maar dat geldt niet voor het IJsselmeer. En dat is uw uh, jachtgebied, zullen we maar even zeggen, hè? Mm, Ja, dat klopt. Het is ons uh, jachtgebied uh, gedeeltelijk natuurlijk. Uh, ik denk dat die waarschuwing in de loop uh, van de dag wel uh, afgegeven gaat worden. Toch wel? Dat denk ik wel, ja. ja. En wat betekent dan? Wat is uw advies aan mensen die uh, het water op willen? Nou ja, mensen die, uh, die uh, niet zoveel uh, kennis hebben... Uh, zoek alsjeblieft een haven op en uh, ja, mensen die het wel aandurven of een goed schip hebben, die kunnen eventueel doorgaan. Dus voor amateurs is dit, is dit niet het goede moment om eens lekker het water op te gaan, ondanks dat het zonnetje nog lekker schijnt? Nou ja, nu misschien nog wel, maar met een, uh, tegen het eind van de middag dan zou ik toch wel een beetje goed om, uh, om je heen gaan kijken. Ja. Gaat het vaak mis met dit soort weersomstandigheden? Uh, uh, ja, als het ineens is, wel. En als het ineens is, dat hebben we begrepen inmiddels, het weer kan in dit soort omstandigheden heel snel omslaan. Ja, en wat gebeurt er dan? Nou ja, dan, uh, dan uh, in de regel uh, raken de mensen dan in problemen. Meestal ook paniek natuurlijk. Uh, raken vast, uh, raken vol met water, uh, de motorauto mee op, uh, noem maar op. Allerlei uh, soorten problemen. Kijk, en dan worden wij opgepiept door de kustwacht en dan uh, kunnen wij uitvaren binnen 10 minuten. U zegt, we worden gepiept, want jullie hebben een heel mooi kantoortje hier. Ik heb even rond mogen kijken. Daar hangen de, de pakken die u ook aan moet trekken allemaal keurig klaar. Het heeft iets van een brandweerkazerne. Ja, inderdaad. Alles is, uh, netjes op volgorde. Ja, ja. Maar jullie zitten hier niet te wachten. Nee, wij zitten hier niet te wachten. Wij zijn allemaal uh, vrijwilligers. We hebben vijf schippers, waaronder vier reserveschippers. En de rest is allemaal opstapper. Ja. En dat betekent dus, als er iemand in nood is, dan wordt u gepiept. En hoe snel kunt u dan hier zijn? Wij varen binnen tien minuten uit. Zo, met z'n hoeveel? Nou, op werkdagen is dat meestal met de mannetje of zes, zeven. En in de weekenden dan staat iedereen hier op te stijgen. En hoe vaak komt dat nou gemiddeld zo voor? Nou, als ik het per week moet bekijken in, een, in de hoogtijdagen, dan ongeveer drie keer per week. Drie keer per week, drie keer per week. En dat zijn allemaal brokkenpiloten, brokken schippers? Uh, nou, ik wil het geen brokken schippers noemen, maar uh, uh, ja, mensen die gewoon een fout maken. Dat, ja. En dat kan gebeuren. Dat kan altijd gebeuren, een fout kan je altijd maken. Komt er ook nog een rekening als je zo'n fout gemaakt hebt? Hoe gaat dat? Nee, uh, de KNRM is in principe helemaal uh, uh, kosteloos hè, voor hulp. Uh, maar ja, wij willen natuurlijk wel, als u geen donateur bent, dat ja. u dan wel een donateurschap aangaat. Ja, dat is natuurlijk altijd welkom. U heeft ondanks, dat is wel een mooi verhaal, een hele bijzondere donatie gehad. Vertel eens. Ja, dat was, uh, dat was ook een meneer die ging zeilen met een uh, ontzettend leuk uh, zeilschoutje van hout, eikenhout. En die man die raakte ook in uh, zwaar weer en die was gezonken met dit bootje. En uh, gelukkig was hij wel opgepikt uh, door uh, medewatergebruikers. Die man hebben we wel overgenomen, maar die man die heeft zijn bootje gedoneerd aan de KNRM. Kijk eens aan. En dat is niet geheel vrijwillig gebeurd, hè? Uh, nee, wij moesten hem helaas... Zijn vrouw? Toch? Zijn vrouw hadden... ja, ja, ja, ja, nou ja, ik weet niet of ik had dat wat zeggen natuurlijk. Maar zijn vrouw die stond er eigenlijk min of meer op dat hij die boot voor een euro aan ons zou uh, verkopen doneren. Nou, en, en daar ligt hij dan? Ligt hij ligt hier naast jullie reddingboot. Uh, ja, wat gaan jullie ermee doen? Nou, wij willen hem eigenlijk uh, te koop aanbieden. Nou, bij deze dan. Ja, bij deze. Als er nog komen. iemand belangstelling heeft voor een, uh, hoe noemen we dat? Een uh, mooie eikenhouten zeilschouw uh, van 6 meter lang. Het is wel een opknappetje, hè? Uh, de opsteker oh. moet even vernieuwd worden, ja, dat klopt. De opsteker moet vernieuwd worden, want die is bij het ongeluk uh, een beetje uh, kapot gegaan. Maar dan heb je toch een mooi bootje. En wat uh, wil de KNRM daarvoor hebben? Uh, hij nou, komt. maak eens een mooie prijs voor Radio 1, kom op. Nou, kijk, hij komt uh, waarschijnlijk op Marktplaats en dan uh, ja. mag er altijd geboden worden. Ja, nee, maar ik wil toch even weten wat die moet kosten. Voor de Radio 1-luisteraar. Nou, hij sneller is sneller. hè? Hij gaat onder de 2500 euro gaat hij niet weg. Oké, okay, nou dan hebben we toch een mooie bodemprijs. Misschien is er wel iemand die er belangstelling over heeft. Ja, en dan toch maar even: ik denk dat we toch het materieel voor het geval het weer opslaat even moeten, ja, ja. moeten gaan testen. Uw reddingsboot heet uh, Valentijn. Hoe is ja. dat zo eigenlijk? Nou, de Valentijn, dat is uh, in de regel is dat een uh, reserveboot. Nou, onze eigen boot is in uh, groot onderhoud, die wordt gestript. Uh, de Valentijn is een prototype van de aller, allereerste uh, Valentijn, om het zo maar te nou, zeggen. Nou, we willen hem wel even horen. We willen hem even. Ik zou zeggen, uh, start de motoren, uh, Schipper, uh, zaken. Ik hoop niet uh, dat u, uh, u straks moet uitvragen, maar dan weten we in ieder geval of hij het doet. Ga je gang. Ja, laat maar horen dat ding. Ik ben benieuwd hoor. Twee keer 500 pk. Hij doet ze U bent er klaar voor, hè? Ik zou zeggen... Uh... We zijn er wel klaar mee. Ook Robin Visser was dat vanuit Lemmer. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl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 I know you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Fun is een Amerikaans bandje. Ze deed het samen met zangeres Janelle Monet en We Are Young. Ja, wie je vandaag via Schiphol op reis gaat mag zich schrap zetten. Het is dan namelijk de drukste dag van het jaar. Aan de lijn, Marjanne de Bie, woordvoerder van Schiphol. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, mag ik Marianne zeggen? Ja, natuurlijk. Dan ja, doe ik dat. En dan vraag ik uh, hoe Schiphol zich heeft voorbereid op deze dag. Nou, Schiphol en alle partijen die op Schiphol werken, zoals de luchtvaartmaatschappij, uh, Security, de Marseille C, die is op volle bezetting. En uh, ja, we hebben erg veel mensen die ook helpen op de, op de vloer zelf, dus in de vertrekhalen, om mensen vragen te beantwoorden, mensen de goede weg op te wijzen. Voor mensen die toch moeten wachten hebben we entertainment. Uh, nou, eigenlijk is het gewoon heel gezellig op dit moment. Maar hoe loopt het tot op dit moment? Het loopt goed. Ja, het, het is druk. Maar uh, mensen hebben er ook echt zin in. Het is natuurlijk ook hier fantastisch weer in Nederland. Maar bovendien, je gaat op vakantie. En het straalt eigenlijk heel schrippel uit. U zei entertainment, clowns met ballonnen. Wat moet ik aan denken? Ja, dat soort dingen. Dus mensen uh, worden fotootjes gemaakt. Je kan je eerste vakantiefoto al mailen vanaf Schiphol. naar, naar, naar familie of naar thuisblijvers. Kinderen worden vermaakt met uh, miem en uh, soort van poppen, uh, handpoppen. Gewoon heel erg leuk. Ja, ja, toch denk ik dat mensen snel uh, door die door die zo willen. En snel naar op vakantie willen. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus moet je het ook gewoon heel efficiënt doen. En zorgen dat ook die lanen, die leens, dus die, die rijen, dat die echt gauw doorgaan. Ja. Is, is er een gemiddelde wachttijd? Er is geen echte gemiddelde wachttijd. Soms staat er een rij en dan is hij zo weer weg. Zoals je dus uh, uh, ook vaak ziet met een rij. Soms is het wat langer. En als het echt een hele lange rij is... dan zetten we ook borden neer dat mensen ook weten wat de wachttijd is. En dan valt het eigenlijk heel erg mee. Zo'n hele lange rij betekent vaak 15 minuten. Nou, als je dat al van tevoren weet... dan raak je ook niet in paniek en dan maak je ook geen zorgen meer. Maar hoeveel reizigers verwachten jullie vandaag in totaal? In totaal 177.000. En hoe verhoudt zich dat tot een normale dag... Nou, een normale dag, als je dus bijvoorbeeld kijkt naar uh, februari of maart... dat er dus geen vakantiegangers zijn, maar wel zakelijk verkeer... dat zal zo'n 110, 120.000 zijn. Dus het is echt veel meer. Zijn er nog adviezen te geven aan de reizigers? Behalve ja. van uh, zorg dat je enigszins op tijd bent? Dat is de allerbelangrijkste. Neem ook gewoon echt rustig de tijd. Uh, ook als je achter de paspoort con controle bent, is er genoeg te doen op Schiphol. Um, je kunt je van tevoren ook goed in voorbereiden door thuis al in te checken. Door op te uh, kijken wat, of de tijd nog geldt die de vlucht heeft. Um, je kunt uh, je voorbereiden op uh, de, de vloeistoffen... om die al thuis in een plastic zakje te gaan doen. Dus dat je eigenlijk helemaal niet meer zorgen hoeft te maken. Tot slot uh, wat ik een enorme ergernis vind bij het uh, laten afzetten op Schiphol. Uh, er wordt altijd aangedrongen op uh, afzetten en weg. Er staan uh, iedere dag ongeveer 80 auto's waar helemaal niemand in zit. Wordt daar nu eindelijk eens iets aan gedaan op Schiphol? Je bedoelt dat die auto's die voor de terminal staan... Die, die gewoon die... voor de terminal staan voor vertrek, die staan volledig leeg. En uh, terwijl je als je daar iets te lang uitlaat, uh, heb je wel eens dat iemand zegt van... meneer, kunt u snel uitladen? Nou, dat is een zaak niet voor ons, dat is een zaak voor... Uh... Maar het is wel ergernis voor de passagiers die op ja. Schokkalaan aankomen. Ja, nou... Er wordt daar wel op gecontroleerd, met name door de Marche En je kunt dus ook echt een bom krijgen als je dat doet. Laat ze ja. dat dan ook echt doen. Lege auto's bekeuren, zodat het open is en iedereen zo snel mogelijk kan ontladen. Jij bent vanochtend gekomen, tegenover met Tom van het Hek. Uh, hoe was het voor jou? Uh, wat heb jij meegemaakt ja, ik was om uh, half zeven, kwart zeven ja. op Schiphol. Toen was het uh, geweldig uh, goed te doen. En een hele relatief snelle doorstroom op dat moment. Ik had ook die waarschuwing gekregen, wees op tijd en zo. En ik uh, ben netjes afgezet, ben ook snel de uh, auto niet leeg gelaten. Ben er snel uit gegaan. Maar toen liep het allemaal nog heel, heel soepel op Maar ze hebben nu ook al een tijdje dat systeem dat je zelf je koffer erin moet zetten. Ja, dat is hè? volgens mij ideaal. Want ja. het is allemaal heel eenvoudig. Je kan thuis al uh, je, je, je boarding pass maken. Je, je stopt je koffer. Het was allemaal een hele grote, snelle doorstroom. Je hebt natuurlijk soms mensen die even niet precies uh, met zo'n apparaat en zo. Dat nee, dan duurt dan houdt even Dan houd het, het even op. Maar over het algemeen was het ja. allemaal goed te doen. Kijk, nog even die auto's. Want dat, ik, ik zie het gewoon. Het stoomt bijna uit je oren. Je ergert je er echt aan. Maar heb je een vermoeden van wie die auto's dan zijn? Nou, ja, mensen die gewoon uh, naar binnen lopen en, ja, en, ja. en de en de bagage meenemen en hele families gaan uitzwaaien. Ja. En er staan echt ja. altijd consequent 50 tot 80 auto's waar niemand in zit. Terwijl het toch eigenlijk kiss and ride is? Ja, ja dat maar dat zou er ook, uh, ook moeten uh, zijn. Ja. Ja. Nou ja, misschien geven ze kus uiteindelijk bij de bagage waar je hem neerzet. Ja, een hele lange kus. Ja. Uh, Tom, uh, jij bent hier voor jij de te, klaaglijn. Jij hebt zelf niks te klagen Ik vandaag. heb zelf nog helemaal niks te klagen. Ja. Het was ook perfect qua de accreditatie. Alles, het ging hier ook allemaal ja. super snel Ik begreep dat het gisteren heel druk geweest was hier in Londen. Maar, maar vandaag was het came. allemaal ja. heel goed te doen op Heathrow. Ja, ja, fantastisch. En het was werkelijk fantastisch geregeld. Dus ik heb zelf helemaal niks te klagen. Maar de klaaglijn gaat gewoon door. Ook vanuit Londen. Ja. Mensen bellen het normale nummer. Gewoon 0800-1101. En via een hele ingenieuze const. Komen zij op een terras hier in Londen uit? En dan weten zij dat ze vanaf het terras. Uh, en hoe laat uh, ga jij de klachten behandelen wij, vandaag? Wij gaan uh, op de gebruikelijke tijd gewoon weer rond half zes Nederlandse tijd. worden de klachten weer uh, samengevat. En we gaan ze vanaf nu weer uh, in ontvangst nemen. Ja, dus jij trekt nu een sprintje naar een andere locatie? Ja, naar het terras hier. Ja, jij ja, hebt het slecht. Ja, het is heel uh, buiten op terras. In de regen, maar goed. Dus niet maar het anders. is over dekterras, niet zeuren. Ja, komt goed. 0800 1101. Nu bellen. en dan straks tegen half zes is het op terras radio in de Radio 1 Sportzomer. Zomer. Uh, Zometeen uh, nog weer een uur, uh, dan uh, gaan we... Sportforum uh, onder meer? Sportforum. O, ja, het doen forum, doen ja. Met twee sportjournalisten, Iemand van de Volkskrant en iemand van de Telegraaf komt voorbij. Zeker. Nou ja, goed, en uh, we houden u op de hoogte van datgene wat er allemaal gebeurt. Uh, zowel op nieuws als op sportgebied. We zijn er dus zo met Radio Sportzomer.